Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In New York heeft de FBI huiszoekingen gedaan... in een zoektocht naar computers van de hackersgroep Anonymous. Drie woningen werden doorzocht en er is één laptop meegenomen. Niemand werd opgepakt. Volgens de FBI zijn de huiszoekingen onderdeel... van een al langer lopend onderzoek naar Anonymous. De hackersgroep was onder meer betrokken... bij het platleggen van de websites van Mastercard en Visa... toen die weigerde transacties te verzorgen voor Wikileaks...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 De omgeving van de ingestorte zendmast Smilde is veilig genoeg voor onderzoek. De recherche is afgelopen dag begonnen met het speurwerk in en rond de zendmast. Ook de familie die bij de zendmast woont kan terug naar huis. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn ruim 1200 wandelaars uitgevallen. Zijn er iets meer dan vorig jaar. Het weer was beter dan verwacht. Komende dag komen de 40.000 overgebleven deelnemers onder meer door Beuningen en wiegen. President Allende van Chili pleegde in 1973 zelfmoord. Dat is de conclusie van deskundigen die zijn lichaam hebben opgegraven en onderzocht. Het verhaal ging dat Allende tijdens de staatsgreep van generaal Pinochet werd vermoord. Maar nu staat vast dat hij met een geweer zelfmoord pleegde. Het Rijksmuseum moet een beeld van Hercules teruggeven aan de Joodse eigenaren. Het beeld was in de jaren 30 geroofd door de nazi's. Via een schenking bij het Rijksmuseum terechtgekomen. Ook een houten beeld van Maria met Jezus, dat de eigendom is van de staat, moet terug naar de Joodse eigenaren, heeft de staatssecretaris Zelstra bepaald. Dan het weer, vannacht droog en vanuit het westen opklaringen, ook in de ochtend droog met in het westen en midden van het land zon. Smiddags buien, mogelijk met onweer, het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Zee, en. Zomer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 I'm www.zfmzandvoort.nl Op 106.9. FM. He was a poor he was so unzalltiered because he had a flair He was one of dose, he was a rock idol And all of them are beautiful, come and rap but they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 But gonna me up mm -hmm. Mm -hmm. So what?